7 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. In Frankrijk wordt geen noodtoestand ingevoerd... in verband met de protesten van de zogeheten gele hesjes. Wel gaat premier Philippe in gesprek met vertegenwoordigers van de demonstranten. De Franse regering heeft vandaag vergaderd over de ongeregeldheden... die bij de protesten zijn ontstaan. President Macron zou daarbij gezegd hebben... dat de politie beter moet kunnen inspelen op nieuwe ordeverstoringen.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 Gisteren demonstreerden in Berlijn en Keulen in totaal 36.000 mensen... tegen het gebruik van steen- en bruinkool. Morgen begint in het Poolse Katowice de internationale klimaattop... waar landen afspraken proberen te maken... om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. In de Utrechtse wijk Leidse Rijn is een pakketbezorger mishandeld. Toen bleek dat de bezorger een bestelling niet bij zich had... kreeg hij een aantal klappen van een man. Die klom ook in de laadruimte van de bus om te kijken... of zijn pakket er echt niet bij zat en haalde alles overhoop. De politie spreekt van een rare toestand. en heeft de aanvaller gearresteerd. Psv heeft voor het eerst dit seizoen verloren in de eredivisie. In de Kuip won Feyenoord vanmiddag met 2-1 van de Eindhovenaren... Ajax heeft nu nog twee punten achterstand op PSV. De Amsterdammers wonnen thuis in de Arena met 5-1 van Ado Den Haag. Heracles versloeg thuis VVV met 4-1. En Groningen klopte NAC thuis met 5-1. Het weer in de loop van vanavond en nacht buien met kans op onweer. Het blijft vannacht zacht met minimaal rond 11 graden. Morgen af en toe zon en vooral in het zuiden een bui. De wind draait naar het westen en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.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 Een iets minder bekende naam, denk ik. En van hem gaan we draaien de overture uit Ifigenia in Audit. uitgevoerd door het Moskou RTF Symfonieorkest onder leiding van Mikael Terian.